dan zegt mevrouw wat die weer die rare weeën. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere pluk maar aan de spin geven. Hak op mijn trekker bij ons deur het dorp in riet. Dan rie ik zo hard dat geen ene dan ziet. Aan boord heb ik zo'n stereo installatie. En soms zeventien MC voor de locatie Ik ben voor Harms en ik kom met red en ik hol van disco Ik weet het is niet te teruggeleuven maar het is zo Als ik die disco huur dan tril ik op mijn benen Dan zegt mijn vrouw of piefie weer die rare ween Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven Laat ze die andere het maar aan de geiten geven Zelfs in de beste, als ik slaap dus je stad verstomd Draag ik die oorwarmes voor me ziek komt Kan me niet schelen ook al wordt het nog zo laat Ik lig te swingen op zo'n mooie discoplaat Ik ben Boer Hans en ik kom uit Drenthe en ik hol van disco Ik weet het is niet te geluiven, maar het is zo Als ik die disco huur dan tril ik op mijn benen dan zegt mijn vrouw, of vliegt die weer die rare weeën. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere prut maar aan de kippen geven. Kom op, we gaan naar Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenn en ik hou van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco heur, dan trul ik op mijn benen. Dan zegt mevrouw of ik hier weer die rare benen. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere